Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lichaam dat in Rotterdam is gevonden in de zoektocht naar de vermiste marjolein is inderdaad van haar. De vrouw van 38 was sinds vorige week donderdag niet meer gezien... en was volgens haar familie erg in de war. Ze maakte zich grote zorgen en er werd een grote zoekactie opgestart. Vanochtend is het lichaam van Marjolein gevonden bij de Kralingse Plas. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk... maar de politie gaat niet uit van een misdrijf. Er lijkt een akkoord in zich te zijn tussen Israël en Hamas... over een staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars en gevangenen. Beide partijen zeggen dat er flinke vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen... en dat heeft waarschijnlijk te maken met Amerika, zegt correspondent Nazra Habibala. We weten dat de Amerikanen nu heel erg graag willen dat ze toch tot een deal komen voordat Biden straks uh, op moet stappen en plaats moet maken voor Trump. Trump die heeft ook meerdere keren gezegd dat uh, de hel in Gaza losbarst als de gijzelaars niet worden vrijgelaten voor zijn inauguratie. Uh, Biden die wil natuurlijk graag op de valrip dat dit nog lukt. En Dus wordt er heel veel druk gezet op Hamas en Israël om snel tot een deal te komen. Het Utrechts studentenkorps Krijgt weer subsidie van de Universiteit en Hogeschool Utrecht. Die werd geschrapt nadat er een Banga-lijst was opgedoken bij de vereniging. Daar werden seksuele prestaties van studenten op beoordeeld. De Universiteit en de Hogeschool zijn tevreden over de inspanningen van het Utrecht Studentenkorps om de cultuur te veranderen en dus geven ze weer geld. En meer dan 100 medailles die zijn gewonnen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs... zijn door atleten teruggestuurd naar de organisatie. De medailles raakten snel beschadigd of waren verroest. Deze Amerikaanse skateboarder kwam er nog in Parijs achter dat zijn bronzen medaille snel kapot ging. Kijk naar dat ding. Het lijkt erg kracht. Even de starting Het begint een beetje het bedrijf dat de medailles heeft gemaakt heeft flink op zijn donder gekregen van de spelen. Drie directeuren van het bedrijf zijn weggestuurd. Het weer het koelt af vannacht tot onder het vriespunt op veel plekken. Morgen een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog bij een graadje of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast op de A4 naar Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer een half uur extra... en op de A5 naar Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp... en de aansluiting met de A10 bij Westpoort. 40 minuten vertraging. In beide gevallen komt dat door een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel. De A10 West richting de A10 Noord tussen Buitenveldert... en de Koentunnel heb je nog steeds drie kwartier vertraging. Drie rijstroken zijn dicht. Je kan beter omrijden via de A10 Zuid en de A10 Oost... Dan de A9 na nou Alkmaar, tussen het Rotterpolderplein en Uitgeest. 25 minuten vertraging, er staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstokken zijn afgesloten. En de A9 Alkmaar, richting Diemen, tussen Badhoeven Dorp en het AMC. Duurde er ook een half uur langer over.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 I'm uh -huh. in ieder geval over, want uh, vorige week uh, zat ik nog ergens op een boot uh, onderweg naar uh, dit dorpje, waar dit uh, programma wordt gemaakt, tot toen het in is uh, weer helemaal terug van weg geweest. 19 december was het alweer de laatste uitzending van het uh, afgelopen jaar en het is vandaag 9 januari en uh, we gaan weer er vrolijk tegenaan. Uh, we begonnen met uh, deze van Nieuwland en dan is het uh, gewoon op zijn Nederlands Nieuwland. Want, uh, wat is het geval? Newland, daar kennen we hem veel beter van... maakt normaal gesproken Engelstalige nummers. Hij heeft nu een Nederlandstalig album uitgebracht. Tenminste, dat gaat hij doen. Morgen uh, komt hij officieel echt uit. En hij heeft alleen single vooruit uh, gestuurd. En dat is uh, dit nummer, als ik er niet meer ben. Uh, wat gaan we doen? We gaan straks in dit uur een interview laten horen met Jacob D. Edward. Die komt trouwens ook naar deze studio... En wel op 13 maart. Dus dat kan je dan alvast uh, noteren in de agenda. En dat is dan ook een beetje vanaf dat uh, punt gaan we dan ook weer op de donderdag verder. Want er is uh, sprake van even een kleine wissel van dag. Uh, want het uh, wordt uh, vanaf 16 januari, 16 januari, dus volgende week. Wordt er dus gewoon nog een, uh, een alternatieve van op donderdagavond uh, gedaan. Alleen geen live uh, muziek. Maar wel uh, muziek uh, in het programma. Uh, dat heeft alles te maken met de Rob Akta Award... die uh, weer in de stijgers staat. 23, 30 januari zijn er de eerste twee voorrondes van de d editie Dan is er even een uh, donderdagje niks. Kunnen we eventueel nog overwegen om hier op de, de donderdagavond nog wat uh, te doen. Maar waarschijnlijk gaan we dat niet doen. Omdat we dan op maandag nog iets uh, laten horen van uh, die tweede voorronde... En dus kunnen we dat op de 6e nog een keer uitzenden. En dan is er op de maandag de. Ja, wat is het? Even gauw uit mijn hoofd denken. In ieder geval, het is de maandag na 13 januari. Of wat zeg ik, 30 januari. Dan is het in ieder geval nog gewoon een gewone uitzending. En dan wordt er weer Rob Akdau woord gedaan. Op de donderdagavond zijn wij er niet. Dus dat heeft dan een reden waarom wij op de, de maandag zitten. En op die maandag is normaal gesproken onze herhalingsdag. En dat is dus de reden waarom die dag dus nu even omgetoverd wordt. Tot de reguliere uitzendingen. En dat duurt dus tot uh, 20 februari. 20 februari en uh, dan gaan we weer gewoon vrolijk verder op de donderdag. Met eind uitzondering die 6 maart. Volg je het nog en anders moet je het uh, maar even kijken op het uh, Facebook uh, of Instagram, want daar staat het ook op. Maar ik zal het uh, volgende week nog een keer proberen uit te leggen. Uh, het is niet het enige uh, wat we vanavond hebben, want we hebben natuurlijk ook nog live muziek. Want zij mogen wel de spits afbijten voor 2025 en dan heb ik het over uh, Myriad's Veil. Vale. En uh, dat is uh, de, uh, het tweetal Ismena en Ivy die vanavond hier uh, gaan spelen. En wat gaan ze dan doen? Een uh, beetje psychedelische folk, daar moet je het maar onder uh, schaden. En even vooruitlopend op een programma wat ik zelf beluister. En dat programma dat heet Podium 107.1. En wat is het geval? Dit en deze dame is komende zaterdag daarin te zien. En als meneer Verdonschot nu ook weer fijn mee gaat werken... dan kan ik dit ook laten horen... Want het is bieken die daarop gaat treden. Ik wil, ik wil snel! Snel gaat. Sneller dan ik kan dragen. Ik kan het niet aan. En alle pijn nu loslaat. Maar ik kom niet verder, loop blind achteruit. Er zijn zoveel lagen, begrijp me, versta me, wil los, wil vooruit. Ik wil dat alles snel gaat. Sneller dan ik kan dragen. Ik kan het niet aan. En alle pijn nu loslaat.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 Ik trek plastic, trek strak op een haar. sneller dan ik kan jagen op de finish een prijs En dat mijn hoofd mijn hart dan loslaat En dat ik kan rennen naar een betere tijd Ik weet ik moet praten, begrijp me, verstaat me wil los, wil vooruit, ik wil dat alles snel gaat Sneller dan ik kan jagen op de finish een prijs En dat mijn hoofd mijn hart dan loslaat En dat ik kan rennen Van gedoofde kaarsen, een lege fles op tafel En een plek waar jij ooit zat Het enige dat overblijft Aan het eind van deze avond Zijn ingegooide glazen er een stuk gesmeten. Yeah, ik liet te gaan. Ik liet te gaan. gaan en hield de deur voor de open. Waar liefde verdwijnt, verdwijnt. <totstuk> verdwijnt <totstuk> waar liefde verdwijnt, blijven liedjes in mineur. Over zit ik weer stoffer en blik. Mijn glazen ingemiet. Het vind maar is een toffere chick. Dan deze dame hier. De deur slaat met een klap dicht. Je moest die weg en dat snap ik. Goed, ik ben niet kwaad willen. Toen ging het van geluk naar verdriet in een paar zinnen Ik had je vaker moeten missen, echt missen Niet meer kunnen eten missen, niet meer willen leven missen Maar ik miste dat, was te graag alleen En jij zag dat ook, zelfs door de tranen heen Dus alles moest weer stuk, alleen de fles staat er nog Met een brok in mijn keel neem ik de schade op Hetgene enige dat overblijft Is de geur van gedoofde kaarsen Een lege fles op tafel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 Maar het is in ieder geval wel heel erg speciaal. Paul de Munnik, die hoorde je op dit hele vrije nummer van Engel. Um, en bovendien geeft hij eigenlijk ook min of meer de titel van het album Weg. Liedjes in neur. maar het is gedoofde kaarsen wat op de track... Um, en die track, dat is van een EP, want hij heeft alweer een EP vooruit gestuurd. En die EP, die heet Jaap Kover, dan moet je weer eventjes weer gaan zoeken. Uh, die heet uh, Niks Voor Mij, want daar staat hij eigenlijk op. Uh, maar uh, daar staan vijf tracks op, die uiteindelijk op het album Liedjes in Mineur terecht gaan komen. Uh, Steven Engel en Paul de Munnik uh, waren niet al ja, zomaar uh, al aan het samenwerken. Dat hebben ze al veel eerder gedaan. In 2022 is er zelfs een compleet album uh, van hun uh, verschenen met Engel en Paul. Als uh, titel, of tenminste als uitvoerende artiesten. En de titel van dat album dat heet Ooit. En uh, de samenwerking bevalt nog steeds prima. En dat is ook wel terug te horen met dit uh, verhaal van de gedoofde kaarsen. Dat is leuk, dat is een mooi bruggetje ook, want Engel heeft iets met Melanie Ryan te maken, althans dat uh, is mijn beleving, want uh, Melanie Ryan die speelde tijdens de popronde in Hoorn. Uh, in Goos en ik zat op een gegeven moment daar uh, met Melanie te praten, en uh, naast haar zat de Rodi, tenminste uh, naast mij zat de Rodie en dat is ook de vader. En ik kijk ineens langs Melanie en ineens zie ik daar Steven Engels zitten. Dus ja, dat, dat is dan in dezelfde ruimte. Dus ze hebben wel degelijk iets met elkaar te maken. Want ze zaten op die avond bij elkaar in dezelfde ruimte. Dus, uh, maar op Melanie Ryan daar heb ik ook nog wat. Want Melanie viert vandaag haar verjaardag. En dat willen we dus niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Dus doen we dat met uh, Melanie Ryan samen met Tim Don. En het nummer dat heet Little Wins. Too bad for the clouds. Wanna keep my spirits up, so I keep my curtains down. I can't lose. Everyone's in war, and the whole. brag about it but I even made my bet this time oh. met Starting Over en daarvoor hoorde je Melanie Ryan... samen met Tim Don en het nummer dat heet Little Wins. Uh, heb ik nog iets bijzonders nog te melden over het volgende wat eraan zit te komen... of tenminste wat ik laat, uh, laat horen. You, and the other folks. Die hingen op een gegeven moment bij ons ook in de messenger... eigenlijk in de, in de direct messages van Instagram... En wie zaten daarachter? Dat was ook wel heel bijzonder. Want één uh, is Gabriel Peters. Nou, Die heeft uh, behoorlijk wel wat uh, muzieksporen achtergelaten in het Nederlandse muzieklandschap. Maar de ander, die ken ik dus ook. En dat is Sandy Deen. Die kennen we nog uh, van de HK-concerten. En uh, zij uh, heeft uh, heel veel van die huiskamerconcerten georganiseerd. Maar ik wist dus niet dat uh, zij betrokken was bij dit uh, project... En uh, sterker nog, dat is al een tijdje aan de gang. Want uh, in 2017 zijn ze geloof ik al uh, begonnen met dit uh, hele verhaal. You, me and the other folks. En ze hebben onlangs ook een single uitgebracht. Uh, en die ga je zo dadelijk horen. Daarachter hoor je uh, dan Romance met Jacob D. Edward. En daartussenin zit dan ook weer, of uh, daarna volgt een gesprek... wat ik eerder heb, uh, deze week heb afgevoerd. Of beter gezegd, afgenomen met uh, Jacob D. Edward. En dat heeft alles te maken met Sophie Take Me Dancing... die je daarna weer hoort. En uiteraard hebben we het ook even over het album... wat aanstaande is. Want uh, er is ook een album in de maak van Jacob D. Edward. en dat heet uh, Borderline. Eerst dus You, Me en The Other Folks Best Thing. Daarachter dus Jacob D. Edward met Romance. Dan uh, het interview. En daarachter Sophie Take Me Dancing. Sometimes my heart is full of sorrow. Sometimes my heart is so full of love. I can't seem to hold it back. Baby, I warned you. I warned you. Sometimes the sky seemed full of diamonds. Sometimes the clouds fall from the sky. But I never did anything but try to love. Oh, I've been trying too hard. You are the best thing, best thing that ever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 the young birds flying in and flying out. the chain of life the ones who never asked for more now you crave the changes the glimmers of the new Aan de telefoon hebben wij Jacob D. Edward. Hallo. Hallo, je Ja, want uh, het wordt uh, wel een beetje spannend uh, de komende weken voor jou. Absoluut. De, de, de puntjes worden niet op de i gezet, langzamerhand. Ja. Daar zijn we al drie maanden mee bezig, maar nu zijn het wel heel veel puntjes op, heel veel i's. <laughs> ja, nou ja, uh, vooruitlopend uh, op het album Borderline, want dat uh, is het album wat je in, uh, in februari gaat uitbrengen, uh, gooi je er nog één single uit: Sophie Take Me Dance. Ja, nou, um, Voordat we, we het over die single gaan hebben... eerst nog even over Borderline. Waar komt die titel eigenlijk vandaan... voor dat album? Um, nou, het was ten eerste... een grapje, want het eerste album heet... Threshold. Ja. Dat is een drempel. Mm -hmm. Dan heb je Borderline. Dat is <laughs> nog verder dan een drempel. Dat is een randje. <laughs> ja. En dan hopelijk in de toekomst... wil ik nog een album maken dat Bridge heet. Maar voornamelijk is Borderline... dus een dubbele laag. Omdat het ook... Slaat op mijn uh, persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Borderline persoonlijkheidstoornis. Daar heb ik een therapie voor gevolgd van anderhalf jaar lang. In die periode heb ik dit album geschreven en opgenomen. Ja, uh, daar, daar komen dus ook uh, gewoon uh, dingen uit uh, in dat album, wat jij hebt meegemaakt tijdens dat proces. Absoluut. Het, het is eigenlijk uh, een verzameling, want Borderline gaat uiteindelijk om. Uh, een probleem met emotieregulatie, wat komt door uh, trauma. Mm -hmm. Daar komen, uh, bij het, ten alle tijde heeft de een last van. Yeah. Hele intense manische gevoelens. Yeah. Uh, en labiele affecten. Dus uh, hele intense emotionele responses op uh, dingen die, nou, tussen aanhalingstekens, normale mensen meestal gewoon kunnen teren en slikken. Mm -hmm. um, en ik heb voor al die uh, immense Grote emoties heb ik een plekje gegeven in, in, in dit album. Ja. Dus elke emotie die, die voorbij kan komen in het uh, menselijke spectrum, daar zit een nummer voor in. Ja, uh, kun je dan zeggen dat bijvoorbeeld ook, dat is wel vaker gesteld de, de vraag aan muzikanten, dus ik stel hem aan jou ook, werkt muzika, muziek dan een beetje therapeutisch? Uh, Jazeker. Ja. Het is één in één ook. Het is niet dat, dat ik per se het doe natuurlijk voor de Europese werking. Maar als ik eenmaal een als ik een heel een, een hele heftige ervaring meemaak en ik pak een gitaar, dan duurt dat nog een half uurtje en dan uh, is dat wel weer uh, binnen behapbare niveaus is dat. Yeah. En als ik iets heftigs meemaak, dan pak juist yes, de gitaar ook om daar meteen iets. ...iets bij te leggen. Ja. Als die emotie nog vers is... ...en die, uh, die gebeurt er niets, ...dan gaat uh, ja. dat eigenlijk best wel snel om... ...in een nummer. Ja, uh, over dit... Uh, ...over dit uh, verhaal, want, uh, want ja... ...14 februari komt het uit, maar ik weet ook... ...dat uh, ene, Frank Bond... ...zich hier ook uh, mee... ...bemoeid heeft, hè? met dit hele opnameproces. Absoluut. Frank, uh, die... Uh, ...neemt het op. En uh, Frank is ook de eigenaar van het label, waarbij het uitgegeven wordt. Wij werken al sinds het begin dat ik dat ik begon in geloof 2019 ja. uh, werken wij al nou samen. We zijn uh, beste vrienden geworden. Ja. En uh, ik doe alles samen met Frank. Ja, wat, wat, uh, wat is nou een eigenschap waarvan je denkt, hey, dat uh, merk ik nu terug in de muziek? Ja, de eigenschap van hem dan, in, de, in dat opzicht. en uh, iets, iets, iets wat je van hem uh, misschien hebt overgenomen of geleerd of wat dan ook. En de wijsheid. Nou, Frank is mijn, mijn mentor. Ja. En, uh, ik heb sowieso heel veel van de muziek waar ik van hou. Zoals zeg, uh, twee van mijn grootste invloeden. Eigenlijk drie van de mijn grootste invloeden heb ik bij Frank van naam. Ja. Larry Cohen, Nick Drake en Jason Molina. En ook Damien Gerardo trouwens. Ja. Eigenlijk al mijn grote invloeden, die ken ik door Frank. Ja. Die heb ik tips gekregen vanaf dat ik daar luister kon. Bij, de, bij zijn Songwriters Guild. Um, die jij al uh, nu al vijf ja. jaar organiseert. Ja. Die, die heb ik allemaal bij Frank geleerd. Ja. En uh, leren kennen. En uh, als ik dus ook zeg tegen Frank. Dit nummer ik voor referentie, voor de opname en de productie, dat wil ik graag, dit en dit, en dit nummer, Frank kent het altijd al en mm -hmm. kan dat ook heel erg mooi verwerken en, uh, en, en opnemen en mixen uh, zoals ik dat bedoel ja. dus al, ik hoef alleen maar een paar referenties te geven en Frank weet precies wat ik bedoel ja. dus we leven en ademen met dezelfde muziek mm -hmm. Ja, een half, wo een half woord, uh, daar heeft hij uh, wel genoeg aan Absoluut. Ja. Uh, er zijn al inmiddels van, de, de van het album wat uh, ja, aanstaande is On to the End. Is uh, verschenen, al op single. Uh, Musings, zeg ik het zo goed? Musings. Musings. Ja, ja oké. Okay. En deze Sophie Take Me Dancing. Maar voor ons is hij niet helemaal onbekend. Want je hebt hem al eens meerdere malen ook live bij ons laten horen. Absoluut. Het is, uh, is al nu, inmiddels een oud nummer. ja eigenlijk de eerste ook die ik heb geschreven voor dit album. Ja. Dus nog, uh, toen ik net nog geen therapie had eigenlijk. Dus toen, dat, toen ik daarvan aan de voet stond, ja. toen schreef ik Sophie Tick Me Dancing al. Ja. complete wanhoop die ik toen ervaarde. Ja, um, ja wat, wat is, wat is, uh, wat is, is dat, uh, dat, dat nummer eigenlijk? Is dat een soort obsessie? Hoe moet ik het zien? Of is het uh, de romanticus die ook een beetje bij Jacob D. Edward Nee, uh, hey, uh, De, de... <laughs> Dus Sophie in kwestie, dat is mijn ex-vriendin. En ja. wij zijn nog steeds goede vrienden. Ja, dat is een hele mooie relatie. Ja. Ik, ik leefde toen de tijd in Almere en ik leefde echt in mijn eigen, het was een snijdenstal, ik leefde in mijn eigen <laughs> dat was De wanhoop daarbij. Ja. En uh, op één avond dacht ik bij mezelf van wauw, kon ik nu maar even, even dansen met Sophie, zoals vroeger. Ja. Dus daar komt het eigenlijk van Er is zit een obsessie met haar. Uh, maar het was eigenlijk toen ik toen in, in, in, in het heetste van de strijd, dacht ik toen van uh, het zou nu eigenlijk allemaal opgelost zijn voor een moment als ik even met haar kon dansen, mm -hmm. ik kwam dat so if you take me dancing, yeah. ja. Uh, dat is dus uh, de single die uh, als laatste voor het album wordt uitgebracht, want, er kon, want hierna komt niks meer, hè? Nee, hierna komt het album. Ja. Uh, nou ja, goed. Uh, we gaan uh, de single uh, laten horen. The Localized entirely on my windowsill, it's grown from the peaches and forgotten pans, decaying plants and dirty laundry. Sophie, take me dancing, waltz away desire. Feces and food packaging, compliments of the baronets, and Jacob D. Edward overtaking me. I'd gladly tip to top to you again. Stop ticking in its time zone Since I've been hibernating In the IS My way of saving up on food stamps Waiting you in cryos oh me Sophie, take me dancing Walks away Take Me Dancing van Jacob D. Edward hij heeft het uh, meerdere malen ook hier uh, in deze studio laten horen <coughs> maar nu is het dan uh, echt zover er is ook een studioversie die uh, uit is gebracht op het vermaarde uh, label van King Kingford Records uit datzelfde Volendam, want uh, daar komt Jacob D. Edward namelijk vandaan daarvoor hoorde je uh, de, ja, het uh, gesprek uh, wat ik uh, met hem had en daarvoor Romance en daarvoor Yumi en The Other Folks met Best Thing nu, tijd voor iets uh, heel bijzonders. Want uh, over een paar weken komt er een uh, nieuwe single van Rodan Series En zij gaat ook meedoen aan de Roop Akda Award. En dat nummer dat heet Garden. En laten wij nou net toevallig nog een eigen opname hebben. Dus we kunnen hem gewoon al laten horen hier bij Alternative Event. De nieuwe single dus van Rodan Series, Maar dan hier uh, in onze eigen studio gemaakt. En die laten ze nu horen. I'm Ever more we dance, Or ever more we fly. In the moonlight comes a lyric. is dit uh, wat ik aangereikt krijg van de heer Frank Bond. Nou, als ik uh, zoiets uh, krijg, dan moet je dat altijd uh, serieus nemen. En dat heeft uh, te maken met dit, want de man komt uit Edam en heet Rick Track. En wie is Rick Track? Uh, Rick Track is Rick Bierenschot. En hij heeft eerder ook wel eens live optredens gedaan... En op een gegeven moment sta ik op zijn website. En daar staat het een en ander dat dat uh, min of meer een verleden tijd is. Hij, uh, laat, hij brengt nog wel uh, nieuw materiaal uit. Want dit Evermore Dance' is uh, opnieuw als dag uh, verschenen. En dat is dus de reden waarom we hem hier draaien. Zou zou zomaar ook nog voorbij kunnen komen in een ander programma... wat uh, buiten deze omroep uh, ligt. Waar we dit uitzenden. En dat is de lokale oproep van Volendam-Edam... Namelijk bij collega Roy de Smet. Die op maandagavond uh, zit tussen 7 en 8 al daar. Moet de stream het wel uh, doen. Maar goed, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Um, dat was uh, Rick Trick met Evermore Redance. Daarvoor hoorde je de nieuwe van Roland Cerise. Uh, nieuw in de zin van dat dat de nieuwe single wordt. Maar wij hebben natuurlijk uh, de opname van haar toen zij hier uh, bij ons uh, heeft gespeeld in oktober van het afgelopen jaar. En uh, dus kunnen we dus al iets laten horen van die single. Nu, tijd voor Pien. En dat nummer dat heet... Uh, um, en dan moeten we eventjes uh, weer kijken. Pien met Someone. You've got a face not spoiled by beauty. I have some scars somewhere I've been. You've got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything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 Deze Pin die hadden we dus ook uh, hier bij ons in uh, de studio. En dat is ook alweer volgens mij ergens in 2022 alweer geweest. Dus dat uh, vliegt alweer uh, om die tijd. Zang uh, voor Someone. Ik heb hem uh, eigenlijk uh, niet zoveel uh, gedraaid. Staat me netjes. Um, en we gaan een beetje op uh, naar het eind van dit uur. En dan heb ik er dus nog één. Ik uh, maakte net een beetje een opmerking over... Roy de Smet die een uh, radioprogramma doet uh, bij uh, de lokale omroep van Volendam en Edam. Maar muziek kan hij ook maken en dat heeft hij ook uh, hier eerder bewezen. Want hij is ooit te gast geweest bij ons. En uh, er is een compilatiealbum van de Peer Songwriter Guild waar uh, de heer de Smet behoorlijk uh, in zit. En dit is een van de tracks die op dat compilatiealbum uitgebracht uh, uh, is. En daar uh, is ook hij uh, te horen. Promise Ring van Roy de Smet sluit dit eerste uur af.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 You want me to tell you how I'm feeling? I don't know, I don't know. We said we'd see each other soon, we'd meet before the new moon. That you swiftly took your ring back from my finger. Oh, I even cut my hair, but then you weren't there. Now I'm hoping that I see you sometime soon. So if anybody asks you how I'm doing, I don't know, I don't know. But if you want me to tell you how I'm feeling, I don't know.